een Klomp met het NOS-journaal. Bij de Russische drone-aanval op twee passagierstreinen in Oekraïne is ook een dode gevallen. Eerder werden alleen gewonden gemeld. Er raakten zeker 30 passagiers en spoorwerkers gewond... toen de twee treinen bij een station in het noorden van Oekraïne werden geraakt door de drones. Dat gebeurde in een stad op enkele tientallen kilometers van de Russische grens. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. President Zelensky spreekt van een bewuste terreuraanslag van Rusland op burgers. Het plan om burgemeesters en de premier rechtstreeks verkiesbaar te maken... is geschrapt uit het verkiezingsprogramma van D66. Op het partijcongres in Den Bosch stemde een meerderheid van de leden voor die aanpassing. Het idee van gekozen burgemeesters was voor de partij vooral belangrijk... om kiezers meer invloed te geven. Maar veel leden zijn bang dat het in de praktijk niet werkt. Partijleider Jetten zei op het congres ook dat D66 wil meedoen in hun volgend kabinet. Hij ziet GroenLinks, PvdA en het CDA als mogelijke coalitiepartners. De oud-bassist van de Belgische band Triggerfinger is overleden. Paul van Bruistegem, ook wel bekend als Lange Pollen, maakte met de band zeven albums. Triggerfinger scoorde in 2012 zijn grootste hit met een cover van het nummer I Follow Rivers.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 Zo is gelopen. Jij ja, bent mijn day one. En ik ben je man.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 <zorgy> Zwarte haren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 Tot nu toe nooit te weten.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 is het wachten voor ons dan voor...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 Z-Z-F-M. Is dat de grootste van Denk ik dat ben jij. Mijn hart klopt in me keuk. Je gaat me dus voorbij. ZANG Zeg dat je van mijn hart, Of maak ik mezelf iets wijs? Is dat de grootste fout? Nee, ja, is dat niet Denk ik dat. Je gaat me duur voorbij En die nu voorbij Je bent weer weg bij mij Ik voel mij alleen Geen jij verdwijnt. Van. denk ik dat weer, en me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 Vind je geen. Als jij me eventjes maar al... Ik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 I'm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 media geen aardig woord, geen kus, geen goeie dag. Ik leerde jou te kennen, ja dat was even wennen, ik vergeet nooit toen ik jou voor is eerst aanzag. Ik voel alleen maar wanzen, als jij hier naast me ligt, ik leefde niet zoals ik had gewild.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 Mr.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 de Dan zij onze kracht. Wordt dit de mooiste nacht? Wow. Niet, hey. Alle clubjes op club, partij, alles goed erbij. Kom maar op me achteraan met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel, met je loensende blik naar de vrouwen in een dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ik kon nauwelijks gaan met een warme liedje stra. Met twaalf tankboters en de bom zonder naam, met het mes op je keel, met mijn partendeel, je vuur en je vlam en delen de rotte.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 daar ligt ze ja, ja. nog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 I've seen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 Vraag die jou alleen Ik hoor de waarheid vraagt Draai er niet omheen Zeg mij meteen Nu is er nog vandaag Vraag die jou alleen Zeg me het is niet waar Ik wil dat je alles zegt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 Als je ergens in je haat dan toch misschien een stil maar ik vind dat jij echt eerlijk en oprecht moet zijn, vraag die jou alleen. Ik moet de waarheid vragen: rij er niet omheen.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 Vraag, draai er niet omheen. Zeg mij meteen, Liefste nog vandaag. Vraag die jou al alleen. Zeg me Het is niet waar. Ik wil dat je afzegt, dan ben ik de waarheid. En ben ik met jou klaar. Download de ZFM app en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Daar sta ik dan.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 Je bent mij kapot aan het maken, ja ik zou eenzaam zijn, maar ik red me ver Laat mij mezelf maar zijn, ik heb het altijd zo gedaan, gewoon mezelf zijn.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 Zelf zijn ik ben mijn leven maar mijn eigen weg gaan, maar ik heb niemand pijn gedaan. Zij zijn. Oh, jullie, je hoort bij mij. Oh, jullie, alles is mijn schuld, is mijn koud. Maar heb wat geduld en weet dat ik van je huis.